Ik heb Vermeulen al doen komen, ja. Wat? Zeg, als dat geen verdacht overlijden is, dan weet ik het niet meer. Het is amper 13 graden. Die mens zit daar in zijn hemd op het dakterras... rustig om koffie te drinken... en een kleine tien minuten later ligt hij 30 meter lager op de stoep. Ja, ja we zijn nu op weg naar het Kroonplaza Plaza Hotel. Oké, okay, het is goed. Nee, het is goed. Blijf dan maar daar. Ik bel u dan wel als ik meer nieuws heb. Anneke vindt dat ik weer te hard van stapel loop. Dat is typisch, hè? Ze komt dus niet. Ze komt pas als ik meer overtuigende bewijzen heb dat het geen zelfmoord is. Want als mevrouw de substituut voor elke zelfmoord de deur uit moet... dan heeft soms de twee maanden niet een paar schoenen nodig, zegt ze. Maar goed, heb je daar nog iets opgevangen? Ik heb met de man gesproken die hem als eerste heeft zien liggen. Ja, en? Negatief. Hij was in het Albertpark met zijn hond aan het wandelen. En hij was eigenlijk komen kijken... omdat hij dacht dat er al een van die nieuwe panelen van de gevel gedonderd was. <laughs> en die man is wel 86, Peter. Er staat duidelijk geen leeftijd op ramptoerisme. Wat wist Dupont nog te melden? Hmm. Dat die arme man zo ongeveer alles gebroken moet hebben wat er te breken is. En dat hij waarschijnlijk niet op slag dood was... maar dat hij, hoe dan ook, vlug gestorven zou zijn. En waaruit heeft hij dat opgemaakt? Geen idee... Dat zullen we wel in zijn verslag lezen, zeker. En er zat dus niks briefachtigs in die zakken, hè? Daar zit je zeker van? Nee, op die autosleutel en die hotelkaart en die gsm-na had hij niks bij zich. Verdomme. We hadden moeten nakijken of er een jaguar in de parking van het concertgebouw stond. Dat we daar niet aan gedacht hebben. Ik heb daar wel aan gedacht, Pieter. Ik ben met de parkeerwachter gaan praten. En nee, nee, geen jaguar. Maar heel goed van u, Guidoke. Heel goed, Proficiat. Dat jaartje Lanterfant heeft blijkbaar uw speurzin niet aangetast. Pieter, om eerlijk te zijn... ik had na een paar weken al heimwee. Serieus? Ja, maar een paar weken later was dat wel terug Oh, Als je terug wilt vertrekken, ik ga u niet tegen. Hè? Wil ik u misschien direct naar de luchthaven brengen? Ja, ja, ja. Eerst wat centjes verdienen, Pieter. Nou, je bent mij aan het plagen, hè? Ik zou niet durven. Nou, oké, okay, ik zal dan maar toegeven. Ik ben blij dat ik weer van de partij ben. Ik ook, Guido, jong. Ik ook. Guido, jongen, ik tel nog tot vijf en dan breekt de hel los. We staan hier verdomme al een kwartier te schilderen. Ah, eindelijk... Goedendag, waar kan ik de heren mee helpen? U bent de directrice? Nee, ik ben de hoofdreceptioniste. Ja, we hadden nog thuis naar de directeur gevraagd. Ja, U zou het met mij moeten doen, heren. Zoals ik kan zien, hebben we het heel druk voor het moment. En de directeur is hoe dan ook alleen maar op afspraak beschikbaar. En als u voor een kamer komt, zal ik u moeten teleurstellen, want we zijn volgeboekt. Oké, okay, ik ben commissaris van In. Dit is hoofdinspecteur Versavel. Nee. En dit is mijn legitimatie. Oh, u bent van de politie? Nee, we zijn twee oplichters. En we komen nu brandkast ophalen. Kunt u nu misschien, meneer de directeur, even uit zijn bureau gaan halen, ja? Meneer de directeur is hier momenteel niet. En dat kunt u niet direct zeggen, nee. Met Pieter. Peter. Heer, sorry, maar misschien kunt u mij nu eindelijk vertellen wat uw probleem is. Ons probleem is dit hier. Dat is een sleutelkaartje van hier, hè? Ja. En? Op wiens naam staat die kamer? U hebt die kaart ergens gevonden of ja, zo. Wilt u alsjeblieft eens gauw gaan kijken van wie die kamer is, ja? Momentje. Peter, waarom doe je nu zo vervelend tegen haar? Zij is begonnen, hè. Je weet goed genoeg dat ik niet tegen zo'n mentaliteit kan. En vooral niet als het een vrouw is, hè? Dat heeft er niks mee te maken, Guido. Ja, en? Dat is van de kamer van meneer Dirk de Meijer. Ik zal het hem wel terugbezorgen, oké? Okay? Een momentje, momentje. Geef dat kaartje maar terug hier, kom. Je weet hoe die meneer Dirk de Meijer eruit ziet? Waarom? Heeft iets misdaan zo? Antwoord op mijn vraag, alstublieft. Ja, ik weet niet hoe hij eruit ziet, nee. We hebben hier een paar honderd gasten, hè, commissaris? Hoe lang logeert hij hier, al, mevrouw? Momentje. Ja, jongens. Um, sinds drie dagen. En hij zou normaal vanmiddag moeten uitchecken. Samen met de anderen. Hun kamers zijn trouwens geboekt door Brugge 2002... voor een Armeens dansgezelschap. Als u dat toevallig ook interesseert... Welke anderen, mevrouw? U hebt die borden niet gezien aan de ingang? Welke borden? Die opvallende reclamepanelen. Er is hier een internationaal colloquium bezig... over de impact van reclame op de audiovisuele media. Het agentschap van meneer De Meijer is een van de organisatoren. En dat colloquium is straks afgelopen. Het agentschap, u heeft het toch over een reclameagentschap, hè? Ja, en Partners. Dat is een groot reclamebedrijf hier in Brugge. Ik momentje, hij loopt daar juist. Meneer Bernards? Hij is de baas van dat bedrijf. Hij zal u wel kunnen voorthelpen. Uh, ja. En meneer Bernard, deze heren zijn van de politie en ze zijn blijkbaar op zoek naar meneer De Meijer. Waarom? Hij heeft toch niks meer speuterd in het Talbergpark, of wel? Waarom zegt u zoiets? Sorry, dat was een inside joke, lettermanio. Wanneer uh, hebt u meneer De Meijer voor het laatst gezien, meneer uh, Bernard? Voor het laatst? Uh, uh, dat zou zo rond 4, 5 uur vanmorgen geweest zijn. Ah ja, en hoe zag hij er toen uit? Wat bedoelt u? Was hij in zijn normale doen? Diske de Meijer in zijn normale doen. Ja. Buiten het feit dat hij een ongelooflijk stuk in zijn kraag had, gelijk de meesten van ons... U hebt een feestje gebouwd. Ja, ja, ja, om het succes van ons colloquium te vieren. Maar mag ik nu misschien eerst eens weten waarom je al die vragen stelt? Meneer Bernhard, mm -hmm. hebt u enig idee waar meneer de Meijer zich op dit ogenblik zou kunnen bevinden? <laughs> ja, natuurlijk. Boven is een bed. Waar anders?